7 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Bij aanslagen en vuurgevechten in de Somalische hoofdstad Mokadishu... zijn zeker twintig doden gevallen. Zestien van hen kwamen om nadat gewapende rebellen... het gerechtsgebouw hadden bestormd. Zes aanvallers met bomgordels bliezen zichzelf op. Daarna openden drie overgebleven rebellen... het vuur op de toegesnelde veiligheidstroepen. Alle aanvallers zijn doodgeschoten... en de mensen die werden gegrijzeld in het gebouw... hebben het gebouw verlaten. Bij een tweede aanslag met een bomauto vielen vier doden. In België is de laatste Bergijn ter wereld overleden. Met de dood van de 92-jarige Marcella Patin... komt een einde aan een religieuze traditie die al sinds de middeleeuwen bestond. Begijnen waren vrouwen die gezamenlijk hun leven aan het geloof wijden... maar niet in een klooster zaten. In veel steden leefden ze samen in begijnhoven, zoals in het bekende begijnhoven in het centrum van Amsterdam. De laatste Nederlandse begijn stierf in 1990. Bij een brand in een dierentuin in Schotland... zijn vanochtend alle dieren in het reptielenhuis omgekomen. Daaronder zijn slangen, hagedissen en insecten. Ook een otter kwam om. Personeel en bezoekers van de dierentuin zijn niet in gevaar geweest. En ook de andere dieren, onder meer beren, bleven ongedeerd. De brand begon in het reptielenhuis... waar mogelijk iets mis was met het verwarmingssysteem. Zo'n 50 brandweerlieden bestreden de brand in Schotland. Ajax heeft in Eindhoven de topper tegen PSV gewonnen. Het werd 3-2... De Amsterdammers hebben daardoor met nog vier duels te gaan... een voorsprong van zes punten op PSV en vijf op Vitesse. Ajax kwam twee keer op voorsprong, maar telkens kwam PSV op gelijke hoogte. De beslissende 3-2 viel een kwartier voor tijd. Feyenoord heeft kostbare punten verspeeld bij RKC. Het werd 1-1. AZ won met 6-0 van FC Utrecht. En Heerenveen won met 3-2 van Willem II. Het weer nog, vanavond blijft het nog lang aangenaam warm. Tussen de 16 en de 18 graden. Morgen schijnt af en toe de zon. In het oosten ook kans op buien en onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair. En succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur.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 Dit is Radio 1, Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. De eerste dag toen ik toekwam in Egypte, kreeg ik meteen een telefoon... dat ik Egypte onmiddellijk moest verlaten. Dus men wist alles van mij. En men dacht dat ik daar toe zou komen met zakken vol met geld om uit te delen. Hetgeen dus niet het geval is. Welkom in Egypte. Yes. Goedenavond en ook welkom bij het Venster op de Wereld namens de VPRO. U hoorde Koert de Buf, de vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in de Arabische wereld. Kuifje in Afrika, niet voor niets, heeft De Buff op zijn Twitter-account... die jonge Belgische reporter als vignetje gekozen. Zometeen spreek ik uitgebreid met hem over Egypte, waar hij woont... maar vooral ook over Syrië, dat hij de laatste tijd vaak bezoekt. En we kijken vooruit naar de presidentsverkiezingen... die deze week in Italië plaatsvinden. En vragen ons af of die de vastgelopen regeringsformatie daar vlot gaan trekken. Dat zometeen, maar nu eerst dit. Ik vreug mich sehr, dat we hier in deze halle zusammengekomen zijn... om die geboortsstunde van een nieuwe partij... U hoorde het applaus tijdens het oprichtingscongres vandaag van Alternatieve für Deutschland, de eerste anti-euro-partij van Duitsland. In Berlijn was dat en nu is er dus echt een spannende factor bij in de Duitse politiek. Of niet? Kan die partij onder leiding van de econoom Bernd Lucke dit najaar de herverkiezing van bondskanselier Angela Merkel in gevaar brengen? Helmoet Hetzel, correspondent voor diverse Duitsstalige media hier in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat voor partij is dat eigenlijk, die Alternatieve voor Duitsland? Dat is een protestpartij. En ze heeft vooral één belangrijk doel. Ze wil. Raus aus dem Euro. Sie will äh, die Eurozone verlassen, dass Deutschland in Reit die D-Mark wieder infuhren. Das äh, so, als in Niederland früher der war, will die Partei die D-Mark wieder haben in Deutschland. Ja. Das ist das belangrijkste Doel von der Partei, um zu sagen, dass die die monetaire unie van de euro die is gewoon misgelopen. Ja, en is die daarmee vergelijkbaar bij uh, onze anti europartij de, de PVV? Want ik begrijp dat dit vooral hoogleraren zijn die deze partij hebben opgericht. is absoluut niet vergelijkbaar met de PVV. Aha. En zeker niet, niet vergelijkbaar met de heer Geert Wilders. Omdat uh, die leden van die partij, ze hebben nu 7.500 leden al binnen twee maanden gekregen. Die zijn gewoon... Zijn, uh, Conservatieve mensen, die kan het beste vergelijken met de achterbaan van de VVD en het CDA in Nederland. Hm. En helemaal geen anti-islam, ze zijn nog niet tegen uh, buitenlanders en ze zijn gewoon een burgerlijke partij die uh, ja, eigenlijk zo recht van de Christen staat. Het beste kan ze vergelijken eigenlijk met Nederlandse verhoudingen met VVD. Ja, en uh, betekent dat dan ook dat uh, de CDU zich echt zorgen moet gaan maken dit najaar? Sie müssen sich ontzettend viel Sorgen machen, um dass die meisten Läden, neue Läden von dieser Protestpartei Alternative für Deutschland, sind allemal vormalige CDU-Politici. Also allemal Politici, die bei der CDU, haben, äh, bei der deutschen Christdemokraten, haben mitgewirkt in den letzten 30 Jahren. Der neue Vorsitzende, Herr Bernd Lucke, die was. 33 Jahre litt von der deutschen Christdemokraten. und selbst Staatssekretär, Staatssekretäre, Staatssekretär sind von der Christdemokraten, seien nun litt in dieser neuen Partei. Ja. Das ist ein Adelaat, voor de Duitse Christen-Democraten... en kan heel erg gevaarlijk worden voor Bundeskanzler Merkel... en kan haar heel veel stemmen kosten. En waarom gaan ze weg bij de CDU? Ze hebben gewoon geen zin meer om te betalen voor Zuid-Europa. Nee, absoluut. Ja, dat, dat zeker. Daarom gaat het in, in, in laatste instantie... dat natuurlijk Duitsland als uh, de, de grootste economische uh, mogelijkheid in, in, in Europa... met de grootste economie... wij moeten ongeveer 30% van al die uh, borgsummen en die garanties moeten wij... Uh, moeten, wij, uh, moeten wij garant voorstaan. En ze zeggen gewoon, het is genoeg geweest. En de belasting ja. belastingbetaler, die heeft daar geen zin meer in. Dat is hun boodschap en die komt heel goed aan. Ja. De laatste peilingen, 24, 25 procent van de Duitsers willen op deze nieuwe protestpartij stemmen in september... bij de verkiezingen in Duitsland. Dus gaat Merkel nu haar koers aanpassen in, in de aanloop naar de verkiezingen? Ja, ze komt nu onder heel grote politieke druk te staan. Dus die nieuwe protestpartei die, uh, denkt, denkt dat die waarschijnlijk een korswijzing bij Angela Merkel te weg zou kunnen brengen. Tenminste dat ze nog waarschijnlijk in Europees Europese kader nog harder moet optreden om uh, hun kiezers te behouden in Duitsland. Ja. U klinkt alsof u, alsof u ook geen zin meer hebt om te betalen. Bent u al lid? Ik ben helemaal geen lid als journalist, moet die onafhankelijk zijn. Dus ik ik word geen lid van een partij, waarom zou ik dat moeten doen? Maar ik vind wel dat. Uh, ja, is, eigenlijk kan ik in één zin samenvatten. Die nieuwe protestpartij Alternatieven voor Duitsland drukt het nieuwe Duitse onbehagen over de Europese eenwording en de Europese eurocrisis uit. Het nieuwe Duitse onbehagen. Mooie laatste woorden. Hartelijk dank, Helmoet Hetzel. Bureau Buitenland. Neemt je mee. Ja, en we nemen u nu mee naar de Arabische wereld. Op dit moment is Mubarak totaal irrelevant... zei een Egyptische mensenrechtenactivist gisteren... toen het hervatte proces tegen de voormalige Egyptische president... meteen na aanvang weer werd opgeschort. Egypte, bedoelde hij te zeggen, heeft wel wat anders aan zijn hoofd op dit moment. En toch is dat niet de reden dat die gebeurtenis gisteren in Cairo... niet aan de orde komt in het nu volgende gesprek met Koer de Buff de vertegenwoordiger van de Europese liberalen in de Arabische wereld. Dat heeft er meer mee te maken dat ik de buff al afgelopen woensdag sprak. De voormalige woordvoerder van Guy Verhofstadt is namelijk zo druk als een klein baasje... sinds hij kort na de Egyptische revolutie, dus ruim anderhalf jaar geleden, neerstreek in Cairo om daar de boel in de gaten te houden, om te adviseren... en om terug te koppelen naar het Europees parlement. Dus moet je de buff strikken als hij hier is en stil blijft zitten... zoals woensdag in Brussel. Ik sprak hem een kleine 40 minuten... en vroeg om te beginnen welke groepen hij in Egypte zoal adviseert. In Egypte ligt dat vrij moeilijk, want de Egyptenaren zelf... Uh, vinden dat ze alles beter weten, dus... Uh, maar bijvoorbeeld, ik, be, ik heb nog vorige zondag uh, samengezeten met 6 of April... dus degenen die de revolutie echt hebben gemaakt. Wat uh, wij de Tahrir-jongeren noemen. Hè? Precies, ja. precies. En uh, die nu met het probleem zitten dat hun activisten uh, worden opgepakt... Uh, onder allerlei uh, vreemde redenen... zoals het uh, ja, van de, de, het, het, het, het uh, onveilig maken van Egypte... het, het in brand steken van een kantoor waar ze niet eens En wat zijn dat voor waren. ontmoetingen dan? Moet ik, want dat is dan ook best link op het ogenblik, misschien voor die jongens... om met u gezien te worden, want buitenlandse inmenging... is het middel van de Moslimbroeders... nu om mensen verdacht te maken. Moet dat dan in schimmige cafeetjes? Ja, soms. Of in, uh, op terrassen van hotels... Uh, waar die bijeenkomsten gebeuren. De bijeenkomst had ik met één persoon... die nu eigenlijk wordt beschuldigd voor de rechtbank, wordt gedaagd. En die wou ook niet gezien worden zelf. Dus... Uh, dus het zijn bijeenkomst waarbij we denken van goed, wat kunnen we nu doen? Wat hmm. kunnen we organiseren? Hoe kunnen we dat probleem aanpakken? Hoe kunnen we dat uh, bekendmaken? De druk verhogen vanuit Europa? Dus men ziet mij eigenlijk als een soort van ja, uh, Europese tussenschakel, een politieke tussenschakel. Waarvan men verwacht dat ik Europa een beetje kan doen bewegen in hun voordeel dan. Ja. En dat soort mensen, maar ook mensen die misschien wat meer buiten dat uh, westers liberale spectrum liggen, vertrouwen die u? Want mijn ervaring in Egypte is ook dat, dat veel buitenlanders toch ook wel een beetje gezien worden als onderdeel van het grote Amerikaans-Israëlisch-Europese complot tegen Egypte. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is absoluut zo. Um, and... Wat ik heb geleerd in het begin toen ik daartoe kwam... is uh, dat we als Europa, Europeanen en Amerikanen bijzonder arrogant zijn. Wij weten het allemaal beter. En dat pakt natuurlijk niet. Hè? Dat, uh, en op het moment dat je dan eigenlijk, laat zeggen, je bescheiden opstelt... en ook wil leren van die mensen... en bij mij komt daar dan nog bij ja, een, een, een, een, ja, een, een gedrevenheid om daar iets aan te doen. Men voelt dat wel, dat het eerlijk is. Men is altijd in het begin een beetje achtertochtig... Maar dat gaat vrij snel voorbij. En uh, natuurlijk, als je gaat praten met de grote jongens, uh, zoals een Mahmoud Jibriel, voormalig premier van Libië, dan duurt dat vertrouwen iets langer. Um, maar. Ook dat is gekomen en ik heb eigenlijk het geluk gehad om ja, toch van heel veel mensen momenteel het vertrouwen te hebben. Ja, u hebt hem overigens, Mahmoud Jibril, de ex-premier van Libië, hebt hem vandaag meegenomen hier naar het Europees parlement. Hè? Klopt. Ja. Ja, daar, daar, daar hebben we het straks nog wel over. Hebt u in Egypte ook nog contacten met uh, de zittende macht, wat nu toch vooral de Moslimbroeders zijn? Um, ja, uh, zij het niet rechtstreeks. Uh, ik heb het wel geprobeerd, uh, maar het was heel moeilijk omdat men eigenlijk niet wil praten met niet-officiële mensen. Dus als ik ambassadeur was geweest, dan ging ik een gesprek kunnen krijgen. Ik ben dat niet, men is heel hiërarchisch. Want wat is, de... is uw titel daar eigenlijk? Ik ben vertegenwoordiger van de ja, Europese liberalen en democraten uh, in de Arabische wereld wat een niet-officiële uh, titel is. Ik, ik ben er ook officieel als journalist... omdat ik de eerste Aha. dag toen ik daar toe kwam... Je hebt een journalistenvisum bijvoorbeeld... en niet een zakenvisum. Of... Juist, ja. uh, Met afspraak met de regering... omdat de eerste dag toen ik toekwam in Egypte... kreeg ik meteen een telefoon... dat ik Egypte onmiddellijk moest verlaten. Dus men wist alles van mij... En men dacht dat ik daartoe zou komen met uh, zakken vol met geld om uit te delen. Hetgeen uh, dus niet het geval is. Welcome to Egypte. Yes. <laughs> en we hebben toen een hele onderhandeling opgezet... Waardoor, ...waarbij de oplossing was dat ik, uh, omdat ik toch rapporten schrijf... ...en af en toe blogs schrijf, dat ik daar officieel als journalist ben. Hoewel iedereen weet dat ik dat niet ben en ik gebruik dat ook niet. Hmm. Dus een typische grijze zone waar men me in laat. En als het nodig is, zal men mij me waarschijnlijk dan ook wel beschuldigen... ...van uh, een fictief beroep te hebben aangenomen. Daar komen we nog op. Ja. Um, u komt ook met name uh, de laatste twee jaar veel in Syrië. Hoe reist u daar? Hoe komt u daar binnen? Onder wiens bescherming reist u daar? Um, de eerste keer dat ik naar Syrië ging uh, had ik daar geen flauw idee van. Dus ben ik gewoon naar uh, Antakya, Antiochië uh, gevlogen. Dan naar de grens gegaan en dan gewoon de grens overgestoken. Dat is dus, vanuit uh, Turkije dus? Ja. En uh, ik heb er dan mensen leren kennen van het Vrije Syrische Leren, ook een generaal. En ik ben dan eigenlijk met hem ja, door het noordelijke gebied Maar leren gereden. kennen, ik neem aan dat u hem niet op straat tegenkwam. Hoe, hoe kwam u met hem in contact? Er was iemand mee bij mij die, uh, die wel wat mensen kende in het Vrije Syrische Leren. En zei, ja, ik ken die man. Misschien kunnen we proberen om met hem mee te reizen, zodat we onder zijn bescherming staan. Maar het was allemaal relatief ongeorganiseerd. Het is allemaal mm. echt ook bijna ter plaatse gebeurd. En, en ik heb die man ook pas gezien bij aan de grens. Hè. Dus um, de andere keren um, had ik, uh, uh, was het eigenlijk georganiseerd... door de stafchef van het Vrije Syrische leger. Mm. Dus, maar zelfs als zij dat organiseren... moet ik nog altijd illegaal de grens over. Uh, dus men laat geen buitenlanders uh, toe. Dus uh, ja, ik moet dan door de olijfvelden lopen, soldaten omkopen... s'nachts terugkeren met de smokkelaars over de heuvel... terwijl de honden achter u aanzitten. Dus het is geen onrisicovolle mm -hmm. bestemming. Mm -hmm. En als u daar bent onder bescherming van het Vrije Syrische leger... betekent dat ook dat u uw contacten uitsluitend met hun hebt? Of spreekt u ook met... ...andere groeperingen. Wat de groepering die nu veel in het nieuws is natuurlijk... ...is Jabhat al-Nusra, de, de, wat, wat wij dan uh, de, de radicale islamitische groep noemt. En gezien het feit dat ze van de week bekend maakten ...dat ze samen zijn gegaan met al-Qaeda in Irak... ...lijkt me dat niet onjuist om ze zo te noemen. Hebt u daar ook contact mee? Uh, nee, um, ik heb dat gevraagd uh, om dat te doen. Uh, ook aan de, de generaals die hen kennen... En die zeiden mij van ja, ik zou het niet doen, zeiden die, maar we vertrouwen ze niet. Dus um, zeiden, we kunnen u daar gerust naartoe brengen, maar we vertrouwen het niet wat, wat er dan zal gebeuren. We zijn het nooit 100% zeker. Het vrij Syrische leger wantrouwt enorm de jihadis en de islamisten. Hmm. En daar is zelfs een onderlinge strijd aan de gang. Um, men wil ook niet met hen samenwerken, men wil liefst dat zij... Ja, men vindt het oké okay dat ze daar op zich vechten, omdat ze ja, een bijdrage leveren aan het, uh, uh, ja, tegen Assad. Maar eenmaal die strijd is geleverd, eenmaal Assad weg is, uh, dan zegt het Vrije Syrische Leer heel duidelijk dat we willen dat die mensen vertrekken. Hmm. Men wil die mensen niet in Syrië, omdat men ook hun visie op de toekomst van Syrië totaal niet deelt. Hmm. En contacten met het regime? Hebt u Assad ooit ontmoet? Nee, ook niet. Ik heb er ook geen behoefte eigenlijk toe om... Uh, uh, ik ben in Syrië geweest een paar keer uh, voor de revolutie. En um, dan voel je en zie je wel hoe dat land functioneert. En ik heb daar ook wel vrienden wonen die daar ook uh, toen woonden. En uh, ja, het, was een, het was echt een van de ergste dictaturen, hè, wat wij ook mogen denken. En uh, het was toen ook al duidelijk dat je helemaal je mening niet kon zeggen... dat het gevaarlijk was, dat mensen in de gevangenis... En ik heb eigenlijk geen behoefte om die mensen te zien... omdat ik, ik denk dat er geen andere oplossing is voor Syrië... dan om die mensen zo snel mogelijk vertrekken. U hebt uh, onlangs de opperbevelhebber van het vrije Syrische leger... generaal Idris, uh, ook meegenomen naar hier, naar het Europees parlement. Uh, collega Fred Stroobans heeft hem toen ook gesproken. Laten we naar een eerste fragment luisteren van dat gesprek. Uh, every time when we have progress... We stop because we don't have ammunition and weapons. Telkens we vooruit gaan boeken, hebben we een tekort aan wapens. In het noorden en het oosten van het land kunnen we alles onder controle krijgen binnen één week. Now, in the North Region and in the Eastern and the East region we can finish and have everything under our control in one week. But we don't have the needed uh, ammunition and weapons. Maar we hebben te weinig wapens en munitie. Als we genoeg wapens en munitie hebben, kunnen we de oorlog beëindigen in één maand. And when I said, uh, when we have enough ammunition and weapons, we can finish the war in one month. Als we onze beloftes niet waar kunnen maken, dan vertrekken we weer. When uh, we can't do what we promise, we will leave. Ja, de boodschap is duidelijk: mm -hmm. wapens nodig. Mm -hmm. Het Westen moet ons wapens geven. Vindt u dat ook? Ja, ik vind dat uh, absoluut. Um, ik ben uh, echt naar de frontlinie geweest uh, van toen het belangrijkste slagveld, uh, het luchthaven van is. En ik heb gezien hoe die soldaten van het Vrije Syrische leger vechten met zelfgemaakte granaatwerpertjes. En dan zag ik langs de andere kant clusterbommen van drie, vier meter lang uh, vanuit het kleger uh, naar hen worden afgeschoten. Dus men is niet bestand tegen die enorme wapens, tegen die vliegtuigen. Die vliegtuigen die duidelijk uh, burgers uh, als doelwit gebruiken. Gewone burgers, bakkerijen om het leven van de mensen... zo moeilijk mogelijk te maken. Zo mensen veel die mogelijk de rij staan om, om brood te halen. Precies. Hm. Dus Ik heb ook de enige uh, nog werkende bakkerij gezien... van de hele uh, regio ten westen van Aleppo. Um, dat moet stoppen. Bedoel, als we willen... Dat, dat, dat er minder vluchtelingen zijn. Dat mensen, ja, dat mensen niet sterven met, met, met, met tientallen, meer dan honderd per dag kinderen, vrouwen, iedereen. Ja, dan moeten we die vliegtuigen kunnen tegenhouden. En we kunnen alleen maar die vliegtuigen tegenhouden als, men, als we de mensen, eh, het, het, het vrijseerse leer, de juiste wapens geven om die vliegtuigen tegen te houden. Hmm. Bovendien, het, waarom gebruikt het, het leger van Assad... Uh, ja, Skuts en, en, en, en vliegtuigen, omdat men op de grond niet wil vechten. Waarom wil men wel niet vechten? De soldaten willen niet sterven voor Assad. Hmm. En uh, zolang uh, ja, men, als men dat kan stoppen, dan denk ik dat het kaartenhuisje in elkaar valt van ja. Assad. En dus heeft men vooral zware wapens nodig: wapens waarmee men tegen die luchtmacht en tegen de uh, artillerie kan, kan vechten. Het voornaamste tegenargument nu van uh, de met name. Europese landen buiten Frankrijk en Engeland die niet wapens willen leveren. is. We weten niet aan wie we leveren, we weten niet in wiens handen ze komen. Straks komen ze in handen van die jihadisten en dan zijn we verder van huis. Wel, die jihadisten hebben vandaag al meer wapens dan het gewone Vrij-Syrische leger. Um, zij worden betaald, uh, zij krijgen wapens, ze zijn georganiseerd. En omdat het Vrij-Syrische leger dat niet is, of, of mogelijk kan zijn wees aan wapens... Als we dus geen wapens geven aan die seculaire democratische krachten, want dat zijn het, dan maken we alleen de jihadisten sterker en Assad sterker. Dus uh, men zegt van ja, het kan in handen vallen. Ja, misschien in een aantal gevallen wel, maar als we niets doen, dan zorgen we ervoor dat de toekomst van Syrië ofwel Assad ofwel een islamitische staat zal zijn. Het is dus een politieke keuze door niets te doen, steunen we de verkeerde mensen. Door iets te doen kunnen we proberen om toch nog iets van Syrië te maken... en, uh, en voor de bevolking. Um, bovendien is men bij het vrij Syrische leer zich steeds beter aan het organiseren. Er zijn ook een aantal uh, brigades... waar men uh, effectief enkel officieren van het, uh, overgelopen officieren organiseert. Dat is net, dat is eigenlijk nieuw. De generaal die dat gedaan heeft mij op Skype gecontacteerd... om mij dat te zeggen. Um, ja, dat zijn... Vertrouwenswaardige brigades. Als we het aan hen geven, dan weten we dat zij het zullen gebruiken en niet nooit zullen geven aan de jihadisten. Ja, precies die vraag over de mate van organisatie van het Vrije Syrische Leger, waarover twijfels bestaan hier in Europa, hebben we ook aan generaal Idris voorgelegd. Uh, the FSA is very well organized uh, now. Het Vrije Syrische Leger is nou goed georganiseerd. Uh, in order to ensure uh, the Western. Om de Westerse landen ervan te kunnen verzekeren dat de wapens niet in de handen vallen van extremisten, zullen we de wapens en munitie verdelen onder de brigades die onder ons bevel staan. You can have 100% garantie when the international community supports the Free Syrian Army. Je kunt een garantie hebben van 100% als de internationale gemeenschap het vrije syrische leger steunt. When the international community now wait and delete. Maar als de internationale gemeenschap wacht en uitstelt, dan krijgt Al-Nusra front meer macht. Then maybe Jabhat al-Nusra will gain Omdat ze steun krijgen en ze hebben genoeg steun. En de mensen in Syrië kijken en zien dat Jabhat al-Nusra they have arms, they have military clothes, they have money. En ze zijn goede strijders en ze vechten tegen het regime. En de mensen in Syrië zien dat ze wapens hebben en kleren. Ze hebben militaire uniformen en geld. Het zijn goede strijders. Delaying the decision to support the Free Syrian Army with money and with weapons makes these groups gain more power and more people, and that will be a very, very, very big danger for us in Syria and for you. Hier in Europa en voor de hele wereld. De beslissing uitstellen om het vrije Syrische leger met geld en wapens te steunen, geeft deze groepen meer macht. Ze krijgen dan ook meer mensen, en dat is een groot gevaar voor ons in Syrië en voor u, hier in Europa en voor de hele wereld. Ja. Um, het, precies hetzelfde punt als wat u net maakte. Maar die, die meer mensen die zij krijgen... Om, onder andere zijn dat jongeren uit uh, Nederland en uit België. De laatste twee dagen in de pers hier is er een discussie geweest. De burgemeester van Vilvoorde heeft zich erin gemengd... omdat daar uh, op relatief vrij veel... Uh, jongeren uit die stad naar, uh, naar Syrië zijn vertrokken. Hij beschuldigde uw baas, Guy Verhofstadt, ervan... Van, ja, doord, doordat jij zegt, Guy Verhofstadt, uh, dat daar gevochten moet worden... dat wij wapens moeten leveren, denken die jongens, we moeten erheen. Ja, dat is een, ik vind het een, ja, een, een lage aanval uh, die, die echt wel naast de kwestie is. Um, um, het probleem is dat men, men nu plots in een aantal landen wakker wordt omdat er een aantal van de, hun eigen jongens vertrekken naar Syrië. En men probeert dan het probleem oplossen... door aan justitie iets te vragen of straatgoedwerkers eh, te zetten. Maar het probleem ligt niet bij ons. Het is van alle tijden geweest dat jongeren eh, in Spanje gingen gaan vechten... met eh, de burro, zelfs in Zuid-Amerika... Of, of in de tijd nog in de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront. Eh, jongeren die willen vertrekken om zin in hun leven te brengen... is iets van alle tijden... Het probleem is, is, ligt niet in België of in Nederland, het probleem is in Syrië. En het is net door dat die Jabhat al-Nusra, door de jihadisten te laten groeien, populair te wo laten worden, dat we, ja, dat, we, dat we hen attractief maken, aantrekkelijk maken voor net de jongens van hier. Mm. En, en, en dat maakt me een beetje kwaad. Door, door niets te doen verergen we de situatie, vertrekken we onze jongens. En, en, en vinden we dat we dat nog minder moeten doen... omdat de situatie nog gevaarlijker... Is. Door niets te doen, creëren we een neerwaartse spiraal. En op het einde... Het enige is de keuze heel eenvoudig. Welk soort Syrië willen we? Syrië die aan de grens met Europa ligt... Uh, naast Israël ligt... Uh, dus naast Irak ligt... en Turkije. Um, willen we een Syrië dat, dat ons goed gezind is... dat democratisch wordt met alle moeilijkheden. En moeten we ook de democratische krachten uh, daar gaan helpen? Willen we dat Syrië een islamitische staat wordt... die hmm. voornamelijk door Iran wordt gesteund? Ja, dan moeten we vooral niets doen... en uh, blijven uh, verder doen zoals we nu aan het doen zijn. En hoe groot is de kans nog dat we dat uh, kunnen voorkomen? Behalve het vrije Syrische leger... is er ook de Syrische Nationale Raad. Hmm. Uh, de, de voorzitter daarvan, Muaz al-Ghatib... was een gematigd man. Uh, twee weken geleden zei hij, ik treed af, omdat hij uh, vond dat de invloed... daarin van radicalere groepen, van de moslimbroeders, te groot werd. Dat was een van de redenen. Uh, voor zover ik weet is hij overigens nog steeds voorzitter. Hoe liggen die verhoudingen nu? Is er, is er nog een levensvatbaar, niet alleen seculier... maar ook gematigd islamitisch, islamitisch uh, alternatief in Syrië? Ja, absoluut... Um... Of bovendien um, ja, de moslimbroeders zijn natuurlijk ook niet de djihadisten mm. dus, uh, hoe erg de situatie uh, in Tunesië en in Egypte misschien ook zal zijn bedoel, het is, men kapt daar geen handen af enzovoort dus, uh, um, de, oppositie, de politieke oppositie is een probleem maar het is ook een probleem dat uh, wat is het, een van de redenen waarom veel is misgelopen in die oppositie is omdat we internationaal ook verdeeld zijn ook tussen de westerse krachten, tussen de, de Europese landen. En wij, de Verenigde Staten, wilden dat die persoon uh, voorzitter wordt... en Europa wil dat het die wordt... en Qatar wil dat het iemand anders wordt... en Saudi-Arabië vindt dan dat die, die moet steunen. En wij, eigenlijk is de hele oppositie een speelbal van de, oneen, uh, van, van, ja, de oneenigheid uh, van, van de coalitie... die zogezegd de vrienden van Syrië zijn. Um, en dat is een bijzonder spijtige zaak. En, en de Syriërs zeggen het zelf ook. Van, natuurlijk... Ze zijn ook niet zo goed, laten we zeggen, in uh, eensgezind naar, naar buiten komen. Maar wij hebben er een hele grote rol in gespeeld. En er is ook van alles beloofd dat niet is gegeven uh, aan de oppositie, uh, aan het vrije Syrische maar ook qua hulp. Um, ik, ik heb een tijd geleden een, ja, een punt gemaakt over dat de hulp die wij geven aan Syrië niet toekomt bij de mensen in Noord-Syrië en in de bevrijde gebieden die komt in de Assad-gebieden. Precies. En uh, ik heb onlangs ook nog uh, cijfers gezien. Ik heb ze helaas nog niet op papier. Waaruit blijkt de situatie nog erger was dan ik eigenlijk dacht. En uh, het is echt ja, tot 85% van de hulp die wij geven aan Syrië... gaat enkel naar Assad-gebied. En dan vooral naar de kust, waar, de kuststreek waar Assad zelf vandaan komt. Ja. Dat is allemaal wraakroepend, vind ik. Ja. Dus is wapens leveren en uh, wachten tot de oppositie gewonnen heeft... met wie weet hoeveel doden en in ieder geval ongelooflijk veel vluchtelingen nog extra. Er zijn nu al drie miljoenen mm. mensen van huis en haard verdreven in, in Syrië. Is dat echt de enige oplossing? nog? Is, is, is er nog diplomatieke ruimte? Zelfs wanneer uh, mm. misschien Rusland en China wel mee willen werken aan een diplomatieke oplossing? Er is enkel een diplomatieke of een politieke oplossing mogelijk... op het moment dat Assad beseft dat hij niet meer kan winnen. Ik denk nog altijd van hoe langer ik dit rek hoe meer de mogelijkheid is dat het allemaal een puin op wordt... en dat er voor mij een oplossing komt. Maar wat is winnen? Is winnen bijvoorbeeld ook een, een, een Alewitisch mini-staatje... aan de grens met Libanon? Bijvoorbeeld iets. Hè? Dus de, hmm. Iets dat hij uit de brand kan slepen. Ik denk niet dat die staat er zal komen. Maar uh, ja, hij denkt, als ik nu begin te praten, verlies ik. Hè? Dus ik, hij gaat nooit praten. Hij moet het gevoel hebben, ik verlies dan zullen de mensen rondom hem zeggen van goed, het jemenitische uh, uh, uh, scenario. De president moet weg en de mensen van daar rond die de handen nog proop hebben gehouden, die gaan praten met de oppositie. Maar wa wanneer komt dat moment? Er zijn twee dingen nodig. Dat is het internationale gemeenschap dat met één stem begint te spreken. En twee, effectief het steunen van het Vrij-Syrische leger. Als dat gebeurt, Assad weet... Ik kan de situatie niet houden. Nu kan hij het wel houden, maar een overweg geeft en wapens. Eenmaal dat kantelt, dan denk ik dat het als een kaartenhuisje aan elkaar zal vallen. En hoe ver bent u met het uh, laten klinken van die ene stem vanuit Europa? U, gaat, uh, u hebt zo meteen een afspraak met uh, de Belgische premier, weet ik. Gaat u tegen hem zeggen, uh, wapens leveren? Um, fijn, ik, ik, ik, ik zie hem om een andere reden... Uh, <laughs> Maar uh, ja, dat heb ik ook al zo, met zoveel woorden aan de buitenlandse zaken van België gezegd. Uh, ik schrijf daar heel veel stukken over. Uh, ja, dat is de boodschap die ik constant uh, probeer te geven. Uh, um, uh, houdbol, maar schiet ben. het op? Nee, in tegendeel. Uh, ik denk wat uh, wapens betreft dat uh, het blok dat daartegen is uh, ja, niet van mening wil veranderen. Daar is Nederland bij, uh, daar is Duitsland bij, daar is Scandinavië bij. En ik denk persoonlijk dat men daarbij een zeer grote vergissing begaat. Ja. Een ander land waar het niet op schiet uh, is Egypte. Laten we even luisteren hoe het daar de afgelopen tijd geklonken heeft. Yes God, yes God, yes God. Dit is echt het front op het ogenblik hier. Uh, enorm veel mensen met bandages, hoofdwonden. Nu is er daarboven op het viaduct een uh, confrontatie gaande. Welkom in Nieuw-Egypte. Welkom. Welkom in Nieuw-Egypte. Nieuw-Egypte. En de Nieuwe-People. Nou, die boodschap is dus duidelijk. Welkom <middels> nou, in het Nieuwe-Egypte. Welkom <middels> in het Nieuwe-Egypte. Die menigte op het plein is heel vastberaden. Uh, die zeggen allemaal dat ze daar blijven tot uh, Mubarak uh, weg is. Dit is een demonstratie waar gevraagd wordt om voor de rechten van uh, minderheden op te komen. De kopten.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 Ja, dat, dat waren zo wat geluiden van uh, de afgelopen jaren. Ho hoop gedoe, maar toch ook vooral veel hoop en optimisme. Wij spraken elkaar uh, bijna een jaar geleden in mei... op het terras van het Merriott Hotel in Cairo. Heerlijke plek, vlak voor de presidentsverkiezingen. U was toen redelijk optimistisch. U zei, we zitten in een overgangsfase... Uh, maar het democratisch proces komt hier op gang... Inmiddels uh, is de moslimbroederschap stevig aan de macht. President Morsi gekozen, meerderheden in het parlement. Bent u nog optimistisch? Ik ben nog optimistisch, maar uh, op een iets langere termijn. Mm. <laughs> um, waarom ben ik optimistisch? Uh, als ik uh, die, die, uh, die opname hoor, die gezangen... Uh, ik kreeg er altijd opnieuw kippenvel van. Ik mm. heb er ook zoveel meegemaakt op het Tagrierplein toen het... Uh, met honderdduizenden mensen. Die energie was wonderbaarlijk. Dat ja. is absoluut zo. En, ja. um, die energie is op zich niet verdwenen. Uh, die energie is daar. Um, en uh, die wordt momenteel opnieuw wat omgezet in, in kwaadheid. Waarom kwaadheid? Omdat diegene, diegene wie men nu een kans heeft gegeven... om het land te leiden, namelijk de moslimbroeders... Uh, in feite het volledig aan het verknuien zijn. Um, om verschillende redenen. Uh, ik denk een, een bijzondere onervarenheid uh, in de regering, uh, waarbij de grootste fouten worden begaan. Uh, ik heb zelf in de regering gewerkt. Ik vind het uh, onwaarschijnlijk welke fouten dat zij begaan. Noemt u eens wat? Um, ja, een aantal zaken. Uh, die, die, die, er is een probleem met de, met de, met de elektriciteit. En dan uh, communiceert men bijvoorbeeld van ja goed, uh, men moet maar uh, een, een hemdje aandoen en allemaal samen in de keuken of in de kamer gaan zitten. In plaats van, men weet dat er een aantal veranderingen op komst zijn. Om het, allee, communiceer wat je gaat doen. En, en, en, en, en de dingen die je gedaan hebt, communiceer je ook momenteel... heeft men de indruk dat er niets gebeurt. Mm -hmm. en het is natuurlijk bijzonder moeilijk. Men erft een land dat volledig in puin ligt. Waar de corruptie enorm was. Dus iedereen weet, dit is niet zomaar in een model staat om te toveren. In dus jaar. men zou nog veel geduld kunnen hebben met de Mosnienboeders. Op zich wel, eh, als, men, eh, als men zou zien dat, dat Morsi zijn best zou gedaan hebben... ...om wat het in, in, in het geluidsfragment, wat men zingt van Eet hè, eh, ...dus één hand, allemaal samen. Het was niet zo moeilijk voor Morsi om te zeggen: maar goed, ik ben de president van alle nee. Egyptenaren nee. en ik ga iedereen samenbrengen, een regering maken, een coalitie-regering met, met dialoog. Dat was ook zijn oorspronkelijke belofte ja, toen hij er net is gekozen van gekomen zei nee. Ook van: ik ga een koptische vicepremier maken en een vrouw, uh, vicepresident en een vrouw. Misschien heeft hij geen gevonden. Het is best mogelijk, want ook heel weinig mensen wilden in die regering uh, stappen. Dat weet ik ook uit uh, goede bron. Maar toch die pogingen, ook die communicatie van: we moeten hier samen doorheen en het zal moeilijk zijn. Uh, dat is dan uh, omgedraaid in van... wij worden tegengewerkt door oude krachten, door samenzweringen. Uh, en de hele oppositie werd in die samenzweringshoek geduwd. Hmm. Samen met de activisten, samen met uh, de journalisten. En het gevolg daarvan zien we vandaag. Ja. Waarbij men iedereen begint op te pakken... omdat men er heilig van overtuigd is... dat die allemaal in een grote samenzwering tegen hen bezig is. Om... En is dat inderdaad angst en onervarenheid, bunkermentaliteit wordt dat dan genoemd... en onervarenheid. of is het ook een doelbewust programma? Want wat je van buitenaf uh, in ieder geval ook wel waarneemt... is dat de moslimbroeders overal op cruciale posities... hun eigen mensen neerzetten. Is het ook een langzame machtsovername? Ik weet dat er binnen de moslimbroederschap... een grote verdeeldheid is over wat men nu eigenlijk wil. Eén. En twee, hoe men dat moet doen. Um, die overname voor een stukje kan je dat ook altijd uh, uh, plaatsen in de hoek van... we vertrouwen die mensen niet, die rechters, die hoofdredacteuren... die uh, mensen van de, de hoge officieren en, en, en, en mensen van de administratie. Dus we moeten die vervangen. Om te zorgen dat we... Alle hoofdredacteuren van grote kranten zijn vervangen precies, in Egypte. Precies, door precies, moslimbroeders. Ja. Precies. Dus uh, omdat men vindt van, ja, bon, als we dit land opnieuw willen opbouwen... Dan gaat dat niet met de mensen die uh, daar nu zijn. Uh, maar kan het op twee manieren lezen. Is hmm. het om het land op de rails te krijgen? Of is het om een programma door te voeren die mensen eigenlijk niet willen? En hoe leest u het? Wel, uh, eigenlijk uh, ben ik er op zich niet zo geïnteresseerd in uh, wat men nu eigenlijk wil. Want ik heb er al twee jaar over gediscussieerd. Niemand weet het. Ik heb met adviseurs van Morsi gediscussieerd. En uh, wat mij op zich zijn die intenties voor mij onbelangrijk. Het zijn de feiten die belangrijk zijn. En ik heb altijd gezegd, geef hen een kans. En als men die kans grijpt, dan zal men vooruit gaan. Wat heeft Morsi gedaan? Heeft een decreet geïnstalleerd om alle macht te grijpen eind november 2012. En op zo'n moment vind ik de rode lijn is overschreden, wat zijn intenties ook mogen zijn. De feiten zitten er tegen. U noemde het in uw laatste stuk een zelfmoordmissie. Ja. Um, in hoeverre is het dat? De economische problemen bijvoorbeeld in Egypte zijn ook enorm. Men, mm. men is al, jaar, al maanden aan het stegelen met het IMF over een grote lening. Daar komt men niet uit. De kas raakt gewoon leeg. Hoe merk je dat in het dagelijks leven in Cairo? Ja, het is een drama. Het is een drama. Eh. Uh, uh, Heel veel files worden veroorzaakt door uh, wachtrijen voor, voor diesel. Er is een enorm tekort aan diesel. Er is eigenlijk geen tekort, maar er, het, het gaat niet goed verdeeld. Uh, dus elke dag in Egypte zijn er powercuts. Dus uh, geen elektriciteit meer voor een uur, anderhalf uur, twee uur. Soms heb je ook uh, geen water meer... Uh, ja, als je gewoon thuis bent, bon, okay, uh, dan, dan, dan doe je even een uur uh, niets als het donker is. Trek je een hempje aan. Ja. ja, maar uh, <laughs> precies. Maar voor bedrijven is dat natuurlijk een ramp. Hmm. En uh, ja, heel het economische systeem is in, al, in elkaar aan het vallen. Uh, maar goed, dat, daar kunnen de moslimbroeders op zich natuurlijk niets aan doen. We wisten dat dat zou komen. Maar bijvoorbeeld het imf verloon iets dat zo belangrijk is. Want als het IMF ja zegt, is het niet alleen het IMF... maar ook Europa, ook Afrika dat geld zal hebben. Dan komt er 15 miljard in één keer. 15 miljard ja. dollar in één keer. In Egypte. Waarom is het niet gebeurd? Omdat Morsi zijn decreet heeft geïnstalleerd... om de rechters enzovoort tegen te houden. Wat hij hmm. dacht. Dus de instabiliteit, de chaos die hier gekomen is is eigenlijk zijn fout door een domme beslissing. Ja. En daardoor is het IMF niet tot een besluit kunnen komen. En zit men nu nog altijd in hetzelfde scenario. Dus en dus concludeerde u van de week in datzelfde stuk... waarin u het een zelfmoordmissie noemde. De vraag is niet, wanneer, de vraag is niet of het explodeert hier, maar wanneer. Ja, precies. En mijn gevoel... Uh, ik kan fout zijn, maar mijn gevoel uh, bij, bij, bij de mensen in Cairo, in Egypte... En, en ik spreek daar niet alleen over de... De hogere klasse, nee, ook echt de mensen op de straat, uh, waar ik toch ook wel mee uh, praat. Die, het water staat hen aan de lippen. En men wordt bijzonder kwaad, men is bijzonder kwaad. Uh, en ik vergelijk het graag met een, met een kamer vol met gas. Hè. En er is maar één uh, vonk nodig om dat eigenlijk te laten exploderen. En hoe ziet dat eruit dan, zo'n explosie? Uh, dat is de grote vraag. Uh, uh, er is een kans dat we effectief gaan naar echt, ja, straatrellen die eigenlijk niet meer te controleren vallen. Tot nog toe waren alle demonstraties gecontroleerd. Zij het door de Moslimbroeders, zij het door de oppositie of door 6 april. Een andere beweging. Maar uh, we zien op verschillende plaatsen nu al dat er een beetje anarchie uitbreekt. Uh, in Port Said, in Suez in Malhalla. En er bepaalde zijn ook milities op straat hè, van, zelfs van Gamal al-Islamiyah, de vroegere radicale beweging. Ja. Die, die vigilante bewegingen uh, organiseren. Precies. dus um, dat is toch wel een beetje zorgelijk. Dat is zo minst. heel zorgelijk, absoluut. Maar momenteel is het allemaal nog relatief binnen de perken. Maar mijn punt is dat als er iets gebeurt, zoals een plotse uh, beslissing om iets te doen aan subsidies op brood, die heel belangrijk zijn, mm. dan kan plots ja, het volk op straat komen. Uh, in plaats van, laten we zeggen, de mensen die met ideeën op straat komen. Mm. Als, het, als men op straat komt willen van de honger, dan denk ik dat we wel eens een ander uh, scenario zouden kunnen zien. Ja. Wat betekent dit allemaal voor het grotere beeld van uh, wat, wat ik toch nog maar steeds de Arabische lente blijf noemen. Um, hoewel andere mensen het al lang over herfst en winter hebben. Maar die metafoor die, die klopt natuurlijk ook verder helemaal niet. U, u, u organiseert vanmiddag een bijeenkomst met onder andere meneer Jibril uit uh, Libië waar we het over hadden. Um, en de, de, de eerste vraag daarvan is, uh, is de Arabische lente mislukt. Mm -hmm. Hoe gaat u hem daar beantwoorden zometeen? Wel, uh, ik verleg het graag met de, met de Franse Revolutie. Uh, de Franse Revolutie in 1789 uh, uh, heeft ook veel chaos uh, uh, teweeggebracht. Ook veel minder momenten. Uh, Terug een dictatuur. Het, duur, het heeft 81 jaar geduurd. voor we terechtkwamen in de Derde Republiek, hè. dus uh, in, in 1870. Uh, 80 jaar om van revolutie naar democratie te als we kijken naar de val van de Sovjet-Unie en Rusland... de eerste jaren waren bijzonder chaotisch. We hebben zelfs in, in Centraal-Europa heel lang geduurd... voor wat stabiliteit kunnen, wat economische vooruitgang konden En zelfs vandaag nog zien we dat in een land als Hongarije... men probeert de grondwet in hun voordeel te veranderen... en de, de vrije meningsuiting te beperken. Mijn punt is dat de Arabische lente is een Arabische lente. Het is een revolutie van mensen die vrijheid willen, die democratie willen... En uh, die dat niet meer zullen laten afnemen. Door niemand. Um, en het gaat ja, van chaos uh, naar wat minder chaos. Naar opnieuw chaos gaan. Um, maar dat is normaal. Het zal jaren duren voor we opnieuw wat stabiliteit kennen in de regio. Volgens mij niet in elk land. Uh, sommige landen zullen daar misschien sneller toe komen. Waaronder bijvoorbeeld Tunesië. Maar uh, verwachten dat uh, twee jaar na de revolutie alles uh, koek en ijs, uh, gezond mm. en stabiel... dat zou wel heel naïef geweest zijn. Nou, is, het, maar, ja, is de situatie waar, waar Egypte nu in verkeert en waar de moslimbroeders in verkeren... in die zin, ik zeg het even een beetje plat, een blessing in disguise... dat uh, mensen daar nu ook zien dat islam niet de oplossing is? Dat is een heel belangrijk punt die u maakt, uh, um, dat u maakt, omdat... Uh, Eén van de elementen die cruciaal zijn momenteel in de hele regio... ...is het vraagstuk politiek en islam. En uh, men heeft... Uh, uh, we hebben natuurlijk een radicalisering gezien de voorbije jaren... ...ook sinds uh, 9-11, uh, 2001. En heel het vraagstuk van... Ja, ...is islam... Uh, want islam is iets helemaal anders dan het christendom. Islam gaat niet over uh, het redden van de ziel alleen, maar gaat ook over de organisatie van de samenleving. Mm. En de vraag is, het systeem dat is opgezet in de zevende eeuw uh, ja, na Christus door Mohammed, is dit vandaag bruikbaar? Moeten we naar andere systemen gaan? Hoe werkt dit? En dat is een debat dat op het scherp van de sneeuw wordt gevoerd uh, in de Arabische wereld, en die feitelijk ja, aan ons volledig voorbij gaat, omdat wij de verschillen eh, hier ja, moeilijk begrijpen. Ja. Ga, de, de tweede vraag van uw bijeenkomst vanmiddag is: uh, Is Europa opvallend uh, afwezig? Daar gaat het helemaal een beetje aan ons voorbij. Luistert men wel naar u hier in het Europees Parlement? Uh, in het Europees Parlement wel. Ja, maar, maar dat kan nou net weer niks op buitenland gebied. Maar uh, wij zijn bijzonder afwezig. Uh, en er zijn volgens mij twee redenen waarmee we afwezig zijn. Uh, de eerste is ja, de eurocrisis. Het is alle hens aan dek om uh, ja, onze eigen economieën te redden. De politici zijn bezig... Ja ook met zichzelf te redden, met de euro te redden. Met Europa, de Europese Unie, uiteindelijk ook wat te redden. Hmm. Um, als je ziet dat Mario Monti, die in, in, in Italië toch wel een zeer goede, zeer goede werk heeft geleverd, ja, niet verder komt dan 10% bij de, bij de verkiezingen. Dus iedereen die politiek wil overleven, het is, een, het is niet gemakkelijk in Europa. Dus om dan nog eens naar de, naar de Arabische wereld te kijken, het is voor velen echt te veel aan. Twee... Um, een tweede factor is ook dat de Arabische wereld voor ons iets bijzonder complex is. We vinden het heel moeilijk, we begrijpen het niet. We hebben er ook wat schrik van, van al die mensen die maar uh, Allah-Wakbar roepen. We kunnen de ene baard en, niet van de andere onderscheiden. En Inderdaad, dus uh, vanaf iemand een baard heeft, dan denken wij dat het een terrorist moet zijn. Dus het is heel moeilijk in te schatten en daarom is het veiliger om niets te doen. Hmm. En ik denk dat die twee uh, factoren ervoor zorgen dat we niets doen... En door niets te doen steunen we ook niet de mensen die ons eigenlijk goedgezind zijn. En mm. die een wereld zouden kunnen creëren ja, waar wij tenminste ja, bevriend mee kunnen zijn. Die ons mm. ook iets kan opleveren. En hoe gaat het met u verder daar in Cairo? Want als iedere Egyptenaar, zoals van de week een uh, Nederlandse journaliste overkwam... door uh, de, een, een buitenlander kan arresteren op verdenking van het opleggen van westerse cultuur aan Egyptenaren... dan... Uh, dan zien ze u ook misschien liever gaan dan komen. Ja, het probleem, een probleem in Egypte is, is, is door 50 jaar uh, uh, geen investering in het onderwijs in de mensen, is dat er helaas heel veel domheid aanwezig is. En, uh, maar die... als die domheid mensen mag arresteren? Ja, maar die domheid zorgt voor uh, heel bizarre toestanden. Inderdaad, zoals uh, wat uh, Rena netjes tegenkwam. Uh, wat, wat natuurlijk bijzonder storend is. Het is diezelfde domheid die er ook voor zorgt... dat uh, christenen worden aangevallen uh, tijdens een kerkdienst. En uh, ja, het zal een werk van lange adem zijn om, om, om daaruit te geraken. En voor mij persoonlijk, ja, goed, ik, ik schrijf ook stukken die toch... Ja, waar de moslimbroeders niet blij mee zijn. U twitterde zijn, van ja. de week na die aanval op de kathedraal... vorige week zondag... Uh, Mossi brengt, brengt het land terug naar de middeleeuwen. Daar Precies. zit hij niet op te wachten op dat soort twittertjes. Nee, en ik, uh, ik word soms door Egyptische vrienden gewaarschuwd... dat ik mij moet uh, wat inhouden. Maar uh, kijk, ik vertel liever mijn mening. Als ik mijn mening niet mag geven... dan uh, ja, hoef ik, hoeft dat werk ook niet meer voor mij. Dus uh, ik zal mijn mening blijven geven... en we zullen wel zien uh, tot wel er we komen. Hartelijk bedankt. Goedbeuf en veel succes daar. Dankjewel. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, en we gaan terug naar Europa. Het parlement van Italië komt deze week bij elkaar om een nieuwe president te kiezen. Het land verkeert in een volstrekte politieke padstelling. Zes weken na de verkiezingen is er nog geen enkel zicht op een nieuwe regering. Kan een nieuwe president Italië de oplossing brengen? En wie is daar de aangewezen persoon voor? Daarover spreek ik met Erik Arends, hij is redacteur bij ons bij de VPRO Radio. Maar Erik, goedenavond. Goedenavond. Je zit hier vooral als Italië-kenner. Je woonde en werkte er een uh, paar jaar als correspondent. En je ja. volgt het land nog even goed. Nou ja, eerst, eerst even het speelveld uh, tekenen. Hè. De gesprekken over een nieuwe regering liepen lopen sinds eind februari, maar zit een muur vast. Bersani, ja. de leider van het linkse blok dat ja. de verkiezingen gewonnen heeft, althans een meerderheid in de Tweede Kamer heeft, die uh, is er niet uitgekomen met onderhandelen aan de ene kant met Berlusconi en aan de andere kant de komiek Beppe Grillo met zijn nieuwe populistische ja. partij teken nog heel even het speelveld. Waar staat Italië op dit moment? Uh, in een Verkeerd en een totale politieke impasse. Zo kun je het het kortst uh, zeggen. Kijk, die verkiezing is eigenlijk desastreus uh, geweest voor Italië... omdat het uh, geen duidelijke winnaar heeft opgeleverd. Bersani, zoals je zegt, heeft de verkiezingen wel gewonnen... maar met zo'n kleine meerderheid dat hij eigenlijk niet kan regeren. In de, in de Tweede Kamer heeft hij vanwege het kiesstelsel... Uh, wel een, een, een, een adequate meerderheid, maar mm. in de Senaat niet. Nee. Um, uh, dat, dat, dat is een probleem. Ze hebben ongeveer een derde van de stemmen. Berlusconi heeft het buitengewoon goed gedaan... tegen de verwachting in, of beter dan, dan men had verwacht. Ook bijna een derde van de stemmen. Ja, En de grote overwinnaar eigenlijk... hoewel het niet in absolute cijfers de overwinnaar is... is Beppe Grillo. Die alleen met zijn eigen partijtje... die met niemand een coalitie sloot... Uh, iets van 20, 25 procent van de stemmen heeft, uh, heeft behaald. Ja. Nou, wat kan Bersani doen? Die heeft de opdracht gekregen om een regering te vormen. Die heeft tijdens de campagne gezegd: Ik ga niet met Berlusconi. Dat heeft hem waarschijnlijk ook inderdaad een derde van de stemmen opgeleverd, hè? De, de overwinning. Want heel veel Italianen, vooral op links, wilden niet meer verder met Berlusconi. Mm -hmm. Dus die zegt: Ik wil niet met, met Berlusconi oké, okay, ik wil dan eventueel wel met, met Beppe Grillo. Maar Beppe Grillo heeft de verkiezingen juist zo goed gedaan... door te zeggen, ik ga met die oude zakken ja. niet in zee. Dus hij is helemaal vastgelopen. Ja. Um, gaf zijn opdracht terug aan president Napolitano. Maar ja. die zit dus aan het eind van zijn Amstermijn. Deze week wordt er een opvolger gekozen. Wat ja. heeft dat voor invloed op dit proces? Uh, ze, he, ze probe, men probeert nu eigenlijk inderdaad een, een man of een vrouw te kiezen... die op een of andere manier voor elke partij voordelig kan zijn. Uh, dat wil zeggen, uh, Bersani, het linkse blok, zal natuurlijk ja. graag iemand uh, willen kiezen die nou ja, in, de, in de besluiten die die president moet nemen, kan nemen, uh, uh, voordelig is, voordelige uh, dingen doet voor het linkse blok, datzelfde gaat voor Berlusconi, uh, ja, en Grillo die wil eigenlijk een totaal nieuw persoon uh, Maar ik begreep, ik begreep bijvoorbeeld dat Berlusconi... Ja. een soort dealtje heeft voorgesteld. van ja. Jullie mogen de president ja, het als ik mee begonnen. mag regeren. Zoiets. Precies, precies. Dat is, dat is dan meteen begonnen. Uh, kijk, Berlusconi... die wil op zich wel meeregeren. Uh, waarom? Omdat hij de verliezer is. Dus die heeft gezegd... Uh, nou, wij willen dan wel meedoen met Bersani. Maar uh, heeft zijn eventuele deelname... aan een regering wel afhankelijk gemaakt... van hun man. Dus met andere woorden, dan zou... Dan zou ofwel een, bijvoorbeeld een centrumrechtse persoon uh, de pre president moeten worden. Hij weet dat centrumlinks daar nooit akkoord mee, mee gaat. Dus heeft hij gezegd, nou weet je wat, um, we draaien het om. Uh, we accepteren eventueel een man van jullie of een vrouw van jullie... maar dan willen we wel een regering. Hmm. Daarmee plaatst hij Bersani voor het blok... Want uh, Bersani zou dan ja moeten zeggen tegen Berlusconi. En dat, dat betekent onherroepelijk verlies aan uh, steun. Ja, dus dat gaat hij niet doen. Hoe, hoe denk je dat dit verder gaat? Schets even een perspectief voor de komende maanden. Ja, ja, dat is een mooie. <laughs> uh, um, nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat uh, dit, dit gehannes nog wel even doorgaat. Uh, ho hoewel ze... Echt ook zouden moeten luisteren naar grote kritiek uit uh, nou, van de sociale partners, hè, werkgevers die echt roepen, ja, ik wil helemaal niet meer in dit Italië leven. Uh, die, die krijgen er echt van lang. Die geven, die geven de politici er echt van langs. Ik denk wel dat het, nou ja, ze zullen um, één partij zou moeten toegeven. Mm -hmm. Maar ik zie dat op dit moment nog niet gebeuren, omdat het te veel te verliezen is. Bijvoorbeeld Grillo, noem maar even iets. Grillo zal, zal nooit zeggen tegen Bersani, nou goed, dan doen we wel mee. Want zij zijn groot geworden door die antipolitiek. Door te ja. zeggen, wij willen niet meer met die oude garde. Ja. Dus ik denk dat het zo door blijft gaan. En dat je uiteindelijk maar dan komen er dus nieuwe, nieuwe presidenten ja, of ik ik dat dat dat... nieuwe verkiezingen. Ja. ja, en dat zal... Dat zal in het najaar, schat jij. Zou kunnen. Berlusconi heeft gisteren op een bijeenkomst in Bari geroepen... Dat, hij wat hem betreft, dat ze wat hem betreft in juni al naar de stembus mogen gaan. En ik denk eerlijk gezegd, uh, al analyserend... dat Berlusconi best nog wel eens terug zou kunnen komen. En zelfs als premier. En waarom weet je dat? Om, nou ja, ik weet niks, maar dat is wat ik denk. Eh. Um, omdat, uh, kijk, als je het ziet... Berlusconi in eerste instantie heeft hij natuurlijk nu... de afgelopen verkiezingen nog maar nipt verloren. Hij gaat als een speer in de peilingen. Um, dat betekent dat hij... Nou ja, sowieso een voorsprong uh, houdt in de, in de, in, bij eventuele verkiezingen. Maar stel dat hij net nipt aan wind, Dan heeft hij het niet het probleem wat Bersani heeft nu. Namelijk meerheid, Tweede Kamer, minderheid in de Eerste Kamer. Omdat Berlusconi... Dus zijn stemmen haalt in regio's die heel veel zetels in de Senaat uh, genereren. Dus hij krijgt uiteindelijk, denk ik, een regeerbare regering. Ja. Krijgen we Berlusconi terug, dus stel je voor. Ja. En uh, wie denk je dat er deze week president wordt? Uh, geen idee, hoor. Als, als, als ze het in Italië al niet weten, dan weet ik het helemaal niet. Wat wel interessant is, is dat een van de namen ineens uit een, als een konijn uit de hoge hoed uh, komt, is uh, Prodi. De naam van Prodi. Romano Prodi. Romani Prodi, oud-premier. Premier, ja. oud en die, die zou dan uit de koker komen van de vernieuwers, mind you, van Grillo. Oh. Uh, dat is interessant, want dat zegt... De, de, de nieuwe politiek stelt de oude politiek kandidaat. En daar zijn, ze, daar zijn de grillini ook uh, eigenlijk wel verbaasd over... dat hun aanhangers Prodi uh, uh, waarschijnlijk aanwijzen als mogelijke kandidaat. Stel je voor, dat zou... Die zou zijn. acceptabel zijn voor het linkse blok, voor En Kan dat dan ook betekenen dat die daarna wel met elkaar gaan regeren? Om... Dat zou... Ja, wellicht, wellicht. Maar dan zou, uh, dan zou Prodi eerst president moeten worden. Ja. En dat krijg je pas na twee derde meerderheid. Of na de derde of vierde stemming met een gewone meerderheid van stemmen. Dus dat gaat eerst nog echt een helse tijd kosten van nou ja, duwen en trekken. En dan moeten ze Prodi ook willen blijven steunen. Ja. Um, dus ik, zou, ik wil mijn geld eigenlijk nog op niemand zetten, maar ik, ik, ik constateer het tot mijn eigen verbazing dat, uh, dat de kansen dat Berlusconi terugkomt aanwezig zijn en redelijk zijn. Ja. Ja. En uh, nou, nou is de aanleiding voor al dit gedoe natuurlijk in heel Europa uh, de economie. Wat, wat, wat ja. betekent dit eigenlijk economisch op het ogenblik voor Italië? Desastreus, ja, echt. De, de, de, de werkloosheid giert omhoog. Uh, ook het bruto nationaal product is enorm aan het dalen, al jarenlang. En het gaat de, de politici, zoals ik al eerder zei, de, de politici krijgen echt keihard de wind van voren van zowel werkgevers als werknemers. Die nu, die nu bij elkaar zijn gaan zitten, omdat de politici er een potje van maken. Een sociale akkoord in Italië. Dat, dat, ja. dat zijn pas echt Italiaanse toestanden. <laughs> Heel erg bedankt, uh, Erik Arends. Okay. Dit was ook uh, bijna Bureau Buitenland van deze 14 april. Zometeen, na het nieuws en de ster, onze collega's van Labyrinth en Pieter van der Wielen zitten al hier. Pieter, we gaan, uh, gaan de resultaten van het Nationaal Stressonderzoek presenteren in samenwerking met Labyrinth uh, ja. Televisie. Um, nou ja, het zijn allemaal interessante dingen over te zeggen. Onder meer dat optimisme en pessimisme wel degelijk aangeboren zijn. Althans de neiging uh, daartoe. En dat dat hele grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Als wat? Je een optimisme? Pessimisme, oh, sorry. Sorry. sorry. Ja, sorry. <laughs> ja. Gaan we het zo meteen over hebben. En over de geschiedenis van de vogelgeluiden. Maar wat, voor, wat, wat kan je ervan krijgen dan, van pessimisme? Nou, je gaat er korter van leven. Het heeft effect op je geheugen. Het zou zelfs, dat dus een beetje speculatief, de kans op Alzheimer iets kunnen verhogen. Nou... Dat is pas echt pessimistisch. He? Daar word je ook wel pessimist ja. van. Nee, nee je, hebt, je hebt echt enorm geholpen. Ik had die aanleg al en dat heb je net ook gezegd, dat je daar mee geboren wordt. Goed, luister dus allemaal zometeen uh, naar Labyrinth als u nog te optimistisch bent. Volgende week hebben we een reportage uit Abhazie. Dat is het buurland van Sochi uh, waar de Olympische Spelen worden gehouden. En daar willen ze enorm gebruik van gaan maken in Abhazie. Dat tot nu toe nog maar door vijf landen officieel als land wordt erkend. Dat volgende week, want we hebben ook de Nederlands minister van Buitenlandse Zaken uit Abhazie, dan voor u. Luisteren dus. Bedankt voor nu en hopelijk tot volgende week. Bureau Buitenland. Die andere blik op de wereld.